Ik bedoel, je denkt toch zeker wel in dienstverband, hè? slotte in diensttijd ga je niet in privézaken verdiepen, hm? Dat hoor jij niet te doen, hoor. Hé, hey, Ben Walt. Zeg eens wat. Hier zitten we met ons mooie gedrag. Het dappere clubje van bulldozer Olsson. ja.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 Hij trekt misschien soms als hond mond op. Maar we moeten wel opschieten, want ik denk dat hij elk moment losgelaten kan worden. Wie begint er? Hoe laat is het? Het was toch zelf naar Ik heb hem in de wasmachine gewassen. Nee, wie? Maar dat was weer een nieuwe. Jezus, ik heb honger. Maar dat zegt tegenwoordig niks meer. Vroeger wist ik dan ook hoe laat het was... Maar nou, vermager. Noem dat maar vermager, laat me niet lachen. Ik zie je de hele dag door vreten. Nou, ja, dat moet ook. Mensen die vermagen, moeten weinig, maar vaak eten. Nou oh ja, zegt je dokter dan? Ja, dat heb ik eens ergens gelezen. Ja, het laatste deel van die raad, volg je in elk geval enthousiast op, hè? Oh ja. ja. Mooi, ik stel voor dat jij begint. Ik blijf in de buurt van de telefoon, dus bel maar op als je hulp nodig hebt toch afgelost wil worden. Hm. En mijn auto trouwens maar, die is niet zo opvallend als de jouw. Hier, hier is mijn sleutel. Dus. Goed. Als boeldozer naar me vraagt, dan moet je maar iets verzinnen. Dag. Ik laat hem wat horen. Maar niet de eerste tien minuten. zit ik in de kantine. <lacht> Koolberg hier. Met mij. Ben jij het schaam? Nee, ik kan nog niet thuis komen. Ik moet op het telefoontje van een fanatieke collega wachten. Die weet wel, die gekke Larsson. domme kappert die geintjes. Niet woos worden schaam. Oké, okay, oké, okay, met Larson. Wil je zo goed zijn even serieus te worden, Lennart? Hoezo? Word je bedreigd? Hebben ze ontdekt? Zitten ze op je hielen? Dapper, zijn Maat, gewoon die kleine capsule in je halve verstandskies doorbijt... ...en het ergste leed is geleden. We zullen je gedenken, dapper collega. Oh, ja, niet. Goed. Sorry, zeg het maar. Waar ben je? Jij moest maar niet meer zo Je raakt door het tolle heen verborgen. Nou, niet gemeen worden, hè. Kom trouwens net uit de kantine. Ren die te letten. Heerlijk. Het is een rot karwei. Dankjewel, je wel zeggen. Ik loop toch al door mijn lengte in de zwiezen. Die mouw ik van natuurlijk meteen. Dan krijg je maar toevallig een keertje om. Ik heb je auto autodraag niet genomen maar een taxi. Waarom hier is dan? Het leek me beter. Straks zitten we in een parkeerprobleem. Dan kan ik hem niet kwijt. Ik weet waar hij heen gaat. Hij is met bus 62 meegereden tot Daalbergse-Katan. Hoor ik jou lachen? De taxi was een vrouw. Ze vond het nogal spannend, iemand voor. dacht dat het om een gevaarlijke gangster ging. Voordat ze chauffeur werd, had ze eigenlijk bij de politie gevuld. Maar haar man was er tegen. Hé, hey, hoe zit het eigenlijk met die giet waar jij toen zoveel mee te maken had, die, die, die ozen? Oh, die is overgeplaatst naar Malmö. Waarom? niet weten hoor. Oh, Jij ja, zegt er toch ook wel zitten hè? Ik geloof dat ik ga ophangen. Ik moet nodig weer naar de kantine. Wat die Penny? En Mauritson natuurlijk. Van Graaf van Brandenburg bedoel je? Die heeft een ticket naar Jungkeuping gekocht en een plaats geboekt op de vlucht van 15.40 uur. Moet hij daar naartoe? Waar is je geheugen? Ik zal me met dat vermaakje stoppen, dat past alles aan. Hoezo, Weet jij dat dan? Mauritson is daar toch geboren? Je hebt zijn de man veel vaker om over dan ik. Zijn moeder woont daar nog. Zo, Mauritson is dus naar huis om zich bij mama te verstoppen.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 Vrij goed. Beter dan verwacht ik, ik ervan. Echt? Mm -hmm. Ik vind dat jij er vandaag wat gezonder uitziet. Ik mm, voel me ook wel beter. Zeg, ik, eh, ik heb een gesprek gehad met een zekere Riga Nielsen. Ze vroegere in hospitaal van Svecht. En eh, daar heb ik drie leidraden over gehouden. Misschien wel vier. Nou, vertel eens op. Zit u toch maar te wachten? Nou, om te beginnen. Mm -hmm. hm, die Sverd was ziekelijk zuinig. Oh, interessant. Wat heb je daar aan Ja, kijk nou, kijk nou. Zo ziekelijk zuinig dat die...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 Waarom was hij dan zo opgebrand zich tegen iemand of iets te beschermen? Nee? Denk jij dat hij bang was voor een bepaald iemand? Zo ja. Wie dan? Hmm. En waarom is hij naar een duurdere of waarschijnlijk slechtere woning verhuisd? Als hij zo gierig was. Jij ja, hebt helemaal geen nieuwe leidraden. Je hebt alleen maar nieuwe vragen. Maar ze geven toch wel een volledig beeld. Ze zijn moeilijk, maar niet voorkomen mogelijk die vragen. Nou, die kan ik niet in een paar uur beantwoorden. Het gaat wat dagen kosten, misschien wel deken nog maanden. Misschien jaren, of nooit.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 Oh, wat zegt u, wat zegt u, wat? U hebt hem wel teruggevonden. Weggestuurd. Bijheen dan. Oh ja, zeker. Ja. Jazeker, ja. Zelfs als het suicide is, dient een ballistisch expert de kogel te onderzoeken. Dat is hij nu. Ja, ja. Mag ik nog een heel wat anders vragen? Hebt u iets gevonden dat erop duidde dat Svirt aan een ernstige ziekte leed? Hmm. Niets, helemaal niet. Oh, je hebt alleen maar naar de organen in de thorax gekeken. Dat wil toch zeggen hart en longen. Ja, en er was niks meer aan de hand, zegt hij. Goed. Afgezien van dat hij dood was, zeg ik. Maar uh, hij kan overigens bijna van alles hebben gehad. Alles. Nou, bijvoorbeeld de kanker in de lever. Waarom ik zoveel vraag, je vrouw? Ja, dat weet, ik weet dat het een routinegeval was. Vragen horen bij de routine. Dank u zeer, je Goedemiddag. Nou, ik weet het wel weer. Nou, onze ballistische expert. Ja, ga er dan nou liever naartoe, Maarten. Ik zit hier op een telefoontje van Lars om te wachten. Bel vanaf je eigen kamer. Nee, ik nee, ga er wel even naartoe. Nou, die, die Jelm kun je telefoon dus niet meer te pakken krijgen. Sinds die hoofd van de technische afdeling is geworden. Valt met die man geen niet te bezijden. Zeg, komt jouw promotie nog gauw? Ah, doe me nou wel lol. Heb je dat interview gelezen? Ik weet niet meer welk blad. Ja. Jelm, onze vooraanstaande criminele technicus, openbaart vakgeheimen. Hoe alleen door zijn taaien en intelligent onderzoek een raadselachtige moord werd opgelost. Je weet, jaloers, heeft het allemaal toe. Vraag zijn assistentie bij het raadsel van de gesloten kamer. Zal ik doen, zal ik doen.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 Zo la la la la la la la la la la la doodgeschoten, of heeft la zelf doodgeschoten met een la la Geen risico's. risico's. zeker. zeker.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 Oh, ja. Nou, meneer de Graaf is naar Junkubing vertrokken. Hm. Op het vliegtuig gestart? Naar door Gunvald Larsson, die meteen een lumineus idee kreeg. <laughs> jij? Ja, ik heb nog een hele bos lopers en verder een tas vol werktuigen. Daar kan ik letterlijk iedere deur in Stockholm mee openmaken. Hm. Als jij die sleutelbos en die tas nog eens dus vergeet... en je had in plaats daarvan een toestemming tot huiszoeking bij de officier van justitie... Hm? Ja, jij bent er wel voor schut van. Zonder toestemming en zonder medeweten van boeldozen zijn we gewoon twee ordinaire inbrekers. Reken nou maar rust. Als wij iets in Mauritsons huis vinden... Ja, dan is Bulldozer zo verrukt dat hij geen moment aan een dienstvoud zou denken. Ja. Nou, wat zul je dan? Maar als wij niks vinden... Dan hebben we geen reden om hem erover in te lichten, ofwel? Nou, doe je mee of niet? Goed, ik doe mee. Wanneer?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 Hier staat alleen dat hij ontslagen is. Dat zei ze hem ook al door de telefoon. Ik ben hier niet voor niets naartoe gekomen, dokter. U behoort alles te weten over Sverts gezondheidstoestand. Wel ja. Wat wilt u dan weten? Welke ziekte had Svert? Helemaal geen. Helemaal ja, waarom heeft hij hier dan nog een paar weken gelegen? Elf dagen, om precies te zijn. We hebben een grondig onderzoek uitgevoerd. Hij had namelijk bepaalde symptomen en bovendien een verwijzing van zijn huisarts, dokter Berkloent...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 ...harder en gesloten man was. Ik weet dat het personeel bepaalde problemen met hem had... ...en vond dat hij veeleisend en queriland was. Maar die trekken vertoonden zich niet voor de laatste dag... ...toen hij had ingezien dat zijn kwaal niet levensgevaarlijk was. Mm -hmm. U bent zeker niet of u bezoek heeft gehad bij die dealer? Nee, dat weet ik niet. Tegen mij zei hij trouwens dat hij geen vrienden had. Juist. dat nou, dank u zeer. Dat was alles, geloof ik. Dag dokter. Uh, uh, apropos... Ja...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 Mag ik binnenkomen? Eh, Oké. Okay. Goed. Zeg de keuken maar weer als je geen bezwaar. Heeft. Oh nee, dat goed prima. Zeg, eh, ja, ik heb een tafelstel eh, wijn meegebracht. Oh, zet ze maar in de kast. Ja. Ah, waarom heb je zulke dure Zo. Oh, oh, oh. ja. eh, was je al studeren? Ja, maar het geeft niet. Werd toch moe. Je komt voor zweren, hè? Eh, nee. Maar ik gebruik er wel als voorwensel. Moet je een voorwensel hebben? Ja, soms zelf. Goed, best. dan zetten we thee. Nou, eigenlijk had ik de hele avond willen studeren, maar het doet er niet toe. Maar het is zoveel triest om alleen te zijn. Heb je al gegeten? Uh, nee. Oh, goed, nee. dan ik wat. Dus even denken. Rijst. Oh, dat wordt heerlijk. Ik maak rijst en dan kan ik er iets heen doen, zodat het lekker wordt. Nou, dat klinkt, dat klinkt goed, ja, Maar je doet wel even, 20 het... minuten misschien. We nemen eerst de thee. Uitstekend, Komt? ja, uitstekend. Schiet je op met je onderzoek?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 Vertel eens. Nou, god, het is nogal een ingewikkeld verhaal, zeg. En lang. Is hem, ja, een beetje lang is het ook, ja. ja. Wil je wil het niet vertellen? Oh ja, best. best. Oh, vertel dan. Dat trek je nou maar niks aan voor mijn gerammel met pannen. Ik luister toch wel. Nou, goed dan. We, we kregen dus bericht, hè, dat, eh, dat Zwerg naar dood in die kamer lag. Onder nogal vreemde omstandigheden. Dit was het vijfde deel van de laatste veertien delen van de hoorspelserie Moort de Brigade Stockholm, die geschreven werd door Anton Quintana naar de boeken van Sjöwal en Wauw. U hoorde de stemmen van Jan Borkus, Gary Mantel, Hans Karsenberg, Hans Hoekman, Paul van der Lek, Huib Orizant en vele anderen. De regie was van Ad Leupler en de bewerking deed Ruurt van Wijk.